Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de zes mensen die werkt heeft te maken met burn-out klachten. Dat hebben het CBS en TNO uitgezocht. In totaal waren het vorig jaar 1,3 miljoen Nederlanders. Dat zijn er ietsjes meer dan in het coronajaar 2020, toen er veel thuis werd gewerkt... Het gaat om allerlei klachten, zegt deze onderzoeker. Nou, je kan bedenken aan, aan prikkelbaarheid of enorme vermoeidheid of in sommige gevallen zelfs enorme paniekaanvallen. En het nadeel van een burn-out is ook echt dat het ook zomaar gewoon zes maanden kan duren. Waardoor je dus gewoon zes maanden ziek thuis komt te zitten. Met name mensen die voor de klas staan of die in de ICT werken, hebben vaak last van veel werkdruk. De Turkse politie heeft 46 mensen opgepakt voor de aanslag in het centrum van Istanbul gistermiddag. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, 81 raakten gewond. Een van de verdachten zou een bom in de drukke winkelstraat hebben neergelegd. Gedoe bij een schietvereniging in Hierroegowaard in Noord-Holland. Daar delen twee schietclubs hetzelfde pand en uit de kluis in het pand zijn wapens verdwenen. De eigenaar van het gebouw is daar niet blij mee en heeft het huurcontract van één van de schietverenigingen nu opgezegd. De politie is geschrokken van het verdwijnen van de wapens en onderzoekt de boel. En nog elke dag komen zo'n 100 nieuwe Oekraïnse vluchtelingen aan in Nederland. Lang niet allemaal zijn ze verpland terug te gaan als de oorlog voorbij is. Dat herkent ook deze migratie-expert, zelf Oekraïens. we We We don't know it. Ze weten niet waar ze naar terugkeren en het herstel van Oekraïne kan nog jaren duren. Rusland van 17 vluchtte eerder dit jaar hierheen en wil ook in Nederland blijven. Hij werkt nu in de horeca. Alsjeblieft. Verslaggever Jeroen Goortwost zocht hem op. Samen met zijn moeder, zusje en een baby wonen ze in een omgebouwd klaslokaal op deze school. Samen in één ruimte. Maar ze kunnen hier in ieder geval tot 2024 blijven. En dat is dus ook wat Roesland wil. Hij wil zich veilig en gelukkig voelen en is druk bezig om Nederlands te leren. Het weer op veel plekken breekt de zon door, behalve in het noorden. Vanmiddag juist bewolking in het zuiden. Het is een graad of 12. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 See before Terwijl de muziek uh, langzaam wegdraait, gaan wij uh, over naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg in Zandvoort. En als je een keer in de Tolweg wil komen kijken hoe dat gaat, dan ben je van harte welkom. Uh, we gaan dus het weer eens hebben over Classic Concert, een maandelijks terugkerend geheel. En we gaan praten met Willem Strooman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het is uh, onder jullie uh, uh, bewind het. Hoeveel het concert? Nou, we zijn dit jaar begonnen eigenlijk. We zijn begonnen in 2022. En het jaar daarvoor kon er niets georganiseerd worden... omdat we dus met de corona zaten. En dus hebben we echt een aantal concerten moeten afzeggen vorig jaar. Tot ons grote spijt. Maar je, vond... maar je, maar je was al bestuur, toch? Nou, dat is sinds, sinds vorig jaar. Ja, dat sinds vorig jaar. Ja, ja. We gaan het hebben over aanstaande zondag. Aanstaande zondag, dat is dus morgen 13 november... Dan moet ik er even bij vertellen dat wij onze concerten... altijd op de derde zondag van de maand doen. En dat ging dan specifiek over de deelnemer. Morgen komt het Symfonieorkest Haarlem. En die hadden dus ook twee jaar nergens op kunnen treden met de corona. En ze waren gepland om bij ons een keertje te komen spelen. Dus nu de gelegenheid zich voordeed en zij niks anders konden... hebben wij gezegd, we maken voor één keer een uitzondering... en we schuiven het concert in november een week... Naar voren. Dus het is morgen. En dat weten ook alle vaste liefhebbers van het uh, nou ja, concert? dat zeker. Dat hoop ik althans. Maar bij deze, dat ik dat nog een keertje heel goed van dichtbij de microfoon ja. benadruk. <laughs> dus, dus 13 november dus. Dus voor de loslopers, die kunnen gewoon uh, morgen komen. En voor de vaste gasten, uh, let op: het is een week naar voren. Het is een week naar voren geschoven. Ik hoop dat dat uh, werkt. Ja, en dan komt morgen spelen het Symfonieorkest Haarlem. En dat Symfonieorkest Haarlem dat is opgericht in 1938 door André Kaart. Die heeft er jaren voor gestaan. En inmiddels, sinds 2002, staat dus Nicolas Devens ervoor als dirigent. Engelse naam. Engelse, hij is een Engelse dirigent, inderdaad. Hij komt vanuit Engeland en woont tegenwoordig hier in de omgeving. Is, is, is dat een compleet beroepsorkest? Uh, uh, hij is beroeps, ja. Alleen hij is beroeps? Hij is beroeps, ja. zeker. En het orkest niet? Het orkest zijn dus vrijwilligers, okay. zijn dus, dus amateurspelers... Mm -hmm. maar niet zomaar iedereen, maar wel mensen met een zeker niveau... die goed kunnen spelen. En wat uh, Nicolaas heeft gedaan... hij heeft dus studieweekenden heeft hij geïntroduceerd voor het orkest. Hij heeft dus deel, delen van het orkest laten repeteren. En als er een keer een uitvoering is en ze komen spelers tekort... ...huurt die professionele spelers nee. erbij. Dus er is altijd garantie voor een geweldige kwaliteit. Dus hij gaat niet zomaar uh, uh, met een aantal mensen wat doen. Het is niet zomaar van, ik, be, ik speel een beetje veel... ...nou, laat mij eens naar het Haarlemse Symfonieorkest gaan. Dan kom je niet in. Want je bent welkom om te komen luisteren... <laughs> ...maar spelen zal je toch iets meer moeten laten zien, inderdaad. Maar goed, uh, morgen dus. Het programma begint dus om drie uur... ...in de Protestantse Dorpskerk op Dorpsplein... We noemen het ook wel eens uh, het uh, Patattenplein natuurlijk. Ah, dat heet Kerk, het heet Kerkplein. Het heet Kerkplein, dat vind ik dan ook. Uh, ik zeg altijd, ik heb twee petten op mijn hoofd. Ik ben ook nog organist ja, van de ja, Kerk ja, ja, ja. En ik ben dus uh, bestuurslid van de Stichting Classic Concert. Morgen om drie uur, dan beginnen we dus met Tchaikovsky, Romeo en Julia. En ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal Heel veel thema's over liefde gaan over een onmogelijke liefde. Een liefde waar het verkeerd afloopt. Zo ook natuurlijk bij Romeo en Julia. En dat is van Shakespeare. Dus uh, Tchaikovsky heeft zich laten inspireren op de teksten van Shakespeare... om dit geweldige stuk te laten klinken. Als we dat hebben gehad, dan is het volgende stuk is van uh, Strauss... Uh, en die heeft zich ingelaten uh, inspireren op gedichten van tijdgenoten uit zijn leven. En het zijn de vier letste liederen. Waarin Strauss de liefde voor zijn vrouw uitte. Met realisering dat ze beiden aan het eind van hun leven zijn. En daarin moeten zien te dieren. Mm. Maar nog steeds heel erg veel van elkaar houden. Dus dat is prachtige, prachtige muziek. En daar is een zangpartij. En dat is de sopraan Irene Verburg. Die komt morgen dat zingen. Dat is natuurlijk leuk. Ja, en dan hebben we pauze natuurlijk. En na de pauze is het de zesde symfonie van Beethoven. De pastorale. En nou is het zo dat in de tijd dat Beethoven deze symfonieën... componeerde, de vijfde en de zesde symfonie... luidde hij eigenlijk een hele nieuwe periode in de muziekontwikkeling in. Welke? Nou, eigenlijk kan je zeggen... zijn de eerste stukken van Beethoven... zijn eigenlijk de laatste stukken van Mozart... Ja, ik ben ook nog een professioneel muzikus, dus ik <laughs> ja. mag zeggen dat ik er iets van weet. Ja, dus dat is een overgang van de ene uh, schrijver naar de andere schrijver. Nou, stijl dus. Stijl? Stijl, ja. Dus uh, Beethoven die een gigantische bewondering voor Mozart heeft gehad. Kan niet anders, heb ik ook. En uh, in zijn eerste composities, dan bouwt hij voort op de tradities zoals Mozart die ingezet heeft. En op een gegeven moment na een tijdje componeren, ontwikkelt hij een geheel eigen stijl. Het mooiste voorbeeld zijn de 32 pianosonates... waarbij de eerste sonate echt uh, Mozart is. En de laatste sonate is niets meer herkenbaar van de klassieke sonaten, maar is er gewoon een gigantisch romantisch... Hij draait eigenlijk later zijn eigen stijl in. Ja, hij draait zijn eigen stijl. En dat gebeurt met de symfonieën ook. En zeker met deze zesde symfonie, de pastorale. En dan heeft deze muziek ook nog... Uh, we noemen dat met het mooie woord programmamuziek. Dat wil zeggen, kijk, bij Bach en bij Mozart heb je een thema... en er wordt over gespeeld. Maar bij programmamuziek wordt er iets uitgebeeld. Peter en de Wolf. Er is een jongetje, wordt uitgebeeld. Er is een wolf, die wordt uitgebeeld. Hier ook. Hier is het dus een, uh, een feest in de buitenlucht. Een groot dorpsfeest. Er is vrolijkheid, er is gezelligheid. En er is liefde, alles is daar. Komt iemand dat uitbeelden? Dat, dat zul je horen morgen. Dan moet je, komen Dan moet je komen kijken. Ik kan het niet voor je komen voorzingen. Maar dan gebeurt het natuurlijk, er breekt dus een groot onweer los. Dus iedereen moet vluchten en het onweer buldert over het dorp. Maar het onweer is van korte duur en daarna komen de mensen voorzichtig terug. Voor het en feest. En het feest wordt weer voortgezet. En ja, dat is dus de, de pastor, het woord pastorale, is ook een, een mooi herderlijk landschap. Een, een, een, een, ja, dorpschap. Ik moet een beetje aan Lisbeth Lis denken als ik pastorale hoor. Nou ja, kijk, het woord pastorale dat is een genre-stuk. Dus er zijn een heleboel componisten... die een pastorale hebben gecomponeerd. Maar er is één... Uh, één uh, ding wat, wat bij al die stukken overeenkomt, dat is de driedelige maatsoort. Het staat in drie kwart, mm -hmm. in drie achtste... zes achtste, negen achtste, twaalf achtste. Van Bach-pastorale, César Frank-pastorale... Eén. Altijd die driedelige maatsoort... waar je dus licht op, op voort Ja, ja. Dus, Pas goed, dit is het hele programma voor dit is het uh, programma morgen. morgen. Ja, ja. Uh, de volgende maand gaan we weer wel naar de derde. Dan gaan we uh... weer, ja, zeker. En dan komt er dus niemand minder dan de hele uh, Maastrichter staart. Marie, uh, in neem aan dat je die weer in, uh, in de Agatha-kerk gaat. Ja, gaan we weer voor, de, voor één keer gaan we weer in de Agatha-kerk. De grote producties, zoals we noemen, die gaan altijd in de, in de Agatha-kerk. En de, Overige producties. Niet dat het morgen geen grote productie is. Want het orkest bestaat uit 50 leden. En zij worden allemaal wel geacht hun familieleden mede te nemen. <laughs> en een kaartje te kopen. <laughs> <laughs> Juist. Dus wat dat betreft hopen wij dus morgen wel weer echt een. een over, succesvol... uh, over Maastricht de staren. En dan niet even over het koor, want we kunnen we het de volgende keer nog even over hebben. Uh, een jaarlijkse productie. Ja. Vooruitlopend op. Is daar al uh, uh, kan je er al kaarten voor bestellen? Er zijn al kaarten voor te bestellen en dan moet je even naar www.classicconcerts.nl, daar is onze daar is ook, dat is ook een website, <tus> en uh, daar zijn dus al kaarten, er zijn ook al kaarten verkocht. Ja, daarom daar kom ik op, omdat. Um dat grondste altijd die te staan. En ja. dan is het altijd de vraag van... kan ik al kaartjes kopen? Ja, dat is dus ja, inderdaad mogelijk... Ja, ja, zeker. op de website van Classic Concert. Op de website, ja. ja. En wij, wij zijn dus nu het nieuwe bestuur... Uh, Piet Heijn van Mechelen is de voorzitter. Mm -hmm. Dan heb je Frans Visser... is uh, een van de mensen. En Marieke Verhulsdonk. Dat is degene die zich op het ogenblik... erg bezighoudt met de kaartverkoop. Nou, daar kom je dan vanzelf terecht... als je ja. uh, wilt en dan boeken. En staat mijn naam onderaan... Ja, professioneel organist van de protestantse kerk. Publiciteit. <laughs> publiciteit, wat er ook allemaal zich voordoet, zeg maar. Ja, nou Willem, ontzettend leuk dat je er weer was... om goed te vertellen wat er gespeeld gaat worden. Moet je morgen zelf nog spelen? Uh, ja, morgenochtend Tien in de uur? Dorpskerk, toevallig. Nou, toevallig. dan ben je er, er alvast. Ja, ik ben op drie plekken organist. Het is dus de Dorpskerk. Ik ben organist van de Nikolauskerk in Purmerend. Met het wereldberoemde Garlsorgel. En ik ben vorige, jaar, eh, vorige week trouwens. Heb ik mijn 50-jarig organistenjubileum mogen vieren. Mooi. Als een van de organisten in Amsterdamse Krijtbergkerk. Alsnog gefeliciteerd. Dank je wel. Dank voor je komst. En we ja. gaan je bij het volgende concert nogmaals doorzagen over de Mestichtenstar. Zeker. Tot morgen om drie uur in de Dorpskerk. En de kerk is om half drie open? Ja. Met het Symfonieorkest Haarlem dus. Dank je wel. Ja, en het uh, volgende nummer, Ben, daar wilde ja, jij. Ja, dat, ja, ik daar dat is graag een God hele moeilijke naam, Janman. Dat uh, is de World's uh, Smallest Violin. En ik probeer eigenlijk altijd na een item over classic concert... iets met uh, uh, instrument in de titel of dat je dat hoort natuurlijk. Maar het volgende nummer van AJR, die gaat ook een beetje over... ook al zijn je problemen niet zo groot als de wereldproblemen... als van anderen, dan mag je nog steeds terecht ook boos zijn. En ook uh, je ruimte vinden om daar uh, weer bovenop te komen. Ik vond het wel toepasselijk ook omdat in muziek... Uh, wat uh, Willem net ook uh, vertelde... Mm -hmm. Uh, ook al dat zo'n soort verhaal zit van wederopstanding eigenlijk. En dat sluit misschien ook wel leuk aan bij wat we straks gaan bespreken. Wie weet, alles heeft een connectie. Grandpa fought in World War II. He was such a noble dude. I can't even finish school. Miss my mom and left too soon. His dad was a fireman who fought fire so violent. I think I bought my therapist while playing him a violin. don't feel so grand, but I can't help myself from feeling bad. I kind of feel like two things can be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 Someone's got it worse Wish that made it easier Wish I didn't feel the hurt The world's smallest violin Really needs an audience So if I do not find somebody so I'll blow up into smithereens And spew my tiny symphony All up and down the city street While trying to put my mind at ease Like finishing this melody This feels like a necessity So this could be the death of me Or maybe just a better me Now come in with the timonies And take a shot at Hennessy I know I'm not there mentally But you could be the remedy So let me play my violin for you Nou, dit is wel de uitblinker van vandaag, Jammer. Ik je dat. ja. Uh, mijn oproep om te komen kijken bij de radio heeft een goed gevolg gehad... want het halve Zandvoorts mannenkoor is inmiddels binnengekomen. Maar we gaan het toch even hebben met Friso van Marion over de Adviesraad Sociaal Domein. Meneer van Marion, welkom. De, Dank。de uitnodiging. De Adviesraad Sociaal Domein is voor heel veel Zandvoort dus een, een waarschijnlijk begrip. Kunt u uitleggen uh, hoe of, of, of, of dat waarschijnlijk een beetje wegnemen? Ja. Hoe is het gekomen dat er een adviesraad kwam? Ja, dus in 2015 veranderen de wetten op het gebied van het sociaal welzijn. De ondersteuning van mensen die een laag inkomen hebben... of mensen die niet zelfstandig een betaalde baan in de arbeidsmarkt kunnen vinden. Bij de ingang van die nieuwe wet... zijn de gemeenten verplicht om hun ingezetenen, hun inwoners de mogelijkheid te geven in te spreken of te reageren... op de manier waarop die wet in de gemeente wordt uitgevoerd. Dus de gemeente heeft een bepaald kader in, vastgelegd in de wetten... maar hoe de gemeente dat uitvoert is aan de gemeente zelf. En uh, daarbij moet dan de, het bestuur, dus het college... met daarachter de gemeenteraad, moet de burger de mogelijkheid geven... Te reageren op de uitvoering van die wetten. Dus we kunnen de wetten niet veranderen... Nee. ...maar de manier waarop de gemeente die wetten uitvoert... ...daar kan wel wat mee gebeuren. Um, die adviesraad is er. Ja, maar is... als ik nu uh, als burger vind dat het niet goed loopt... ...kan ik er ook gewoon inspreken in de raad? Ja, in de raad. Maar niet in de adviesraad. De adviesraad adviseert het college... ...dus de wethouders en de burgemeester over de manier waarop in Zandvoort... en daarbij Bennebroek inbegrepen... De, uh, uh, de, de uitvoering van die wet tot stand komt. Uh, dat Heb je, dat heeft dat je er een, een voorbeeldje van? Ja, bijvoorbeeld. Er is nu een, uh, uh, komt nu een, een nieuwe aanbesteding van de, van de jeugdzorg. Daar, uh, dat is een gemeen, regionaal proces waarbij een heleboel gemeenten samenwerken... maar waarbij je uh, kijkt vanuit de gemeente Zandvoort... wat is er voor Zandvoort nodig in die nieuwe ondersteuning van de jeugd. Uh, en als wij daar als adviesraad naar kijken... dan kijken we naar de, de mogelijkheden die er in Zandvoort zijn... of er rekening wordt gehouden met de speciale situatie in Zandvoort... dat die jeugdproblemen niet over heel Zandvoort verspreid zijn... maar heel duidelijk in een bepaald gebied van Zandvoort zitten of daar de mogelijkheden voor zijn... of er daadwerkelijk hulp verleend kan worden... of uh, het niet te optimistisch wordt gedaan. Je hebt misschien net gelezen... dat heel veel uh, jeugdzorginstellingen tekort aan personeel hebben. Als je dan als gemeente of als regio iets aanbesteedt... Dan, uh, dan kan degene die dat werk aanneemt zeggen... ja, dat doe ik, dat kan ik makkelijk... en ik kan ook zorgen dat er geen wachtlijsten zijn... Maar als er geen personeel is... dan kan die aannemer wel zeggen... ik doe het, maar het maar, kan niet uit. Nee, daar vragen we aandacht voor. Maar Een ander ding is bijvoorbeeld... Uh, de, de, de, bij, die, bij die aanstelling... Uh, moet ik even iets heel duidelijk zeggen. Ja. Wij adviseren de wethouder... en het college. Wij adviseren niet de gemeenteraad. We hebben geen politieke kleur. Wij, wij vertegenwoordigen... geen politieke partij. We vertegenwoordigen de mensen die... In de gemeente Zandvoort wonen. die zijn er uh, Oren bij de, de, de inwoners? Nou, dat, dat is al. Eén deel is dus door de samenstelling van die raad. Hè. Mensen uit allerlei lagen mm -hmm. van de Zandvoortse bevolking. Mensen die, die, die zelf tot de groep behoren met een laag inkomen. Zelf behoren tot een groep mensen die zorgen voor anderen. Mantelzorgers. Mensen die betrokken zijn bij, uh, bij de jeugdzorg. En mensen die uh, een afstand hebben, zoals wij dat uh, in, de, in de wet worden genoemd tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die dus uh, niet zelfstandig een betaalde baan kunnen vinden, maar wel heel erg graag bij die baan of uh, in zo'n baan betrokken willen raken. Dat noemen we de de participatie. Dus die participatiewet, dat is een van de drie wetten die in 2015 is gekomen. Die is ervoor gekomen om te zorgen dat mensen die niet zelf een baan kunnen vinden geholpen worden bij het vinden van betaald werk. Mm -hmm. En u moet u denken aan, aan mensen met een, een lichamelijke beperking... die uh, uh, bepaalde dingen niet kunnen, niet kunnen lopen of niet kunnen bewegen of niet kunnen zien. Die wil je toch graag aan een baan helpen. Die worden geholpen. En er zijn mensen die nooit zelfstandig een baan zullen kunnen vinden... en nooit zelfstandig zullen kunnen werken. Die hebben dus altijd steun nodig. En dat, is, dat wordt lokaal geregeld. Er zijn allerlei uh, instellingen die dat in, in, in Zandvoort doen, maar ook buiten Zandvoort... Dat is de participatiewet. Hoe, hoe kan ik meedoen aan, aan het sociale leven? Hoe kan ik deelnemen aan het gewone leven? Hoe kan ik met een, met, met een baan, met werk waar ik geld voor krijg... zelf iets doen? Mm -hmm. Dus dat is die wet. En dan is de hele andere kant is de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat als je dingen niet meer thuis kan... omdat je een handicap hebt of omdat je ziek bent geworden... Mm -hmm. dan ondersteunt de samenleving die, die groep. Vroeger werden al die dingen gedaan door mensen die heel veel geld hadden. Denk aan de, aan de hofjes. Denk aan, dat was allemaal met de gedachte dat als ik nu heel goed doe... dan heb ik de priority lane in de hemel. Ja, dat mag je eerst. Ja, dat mag je wel <lacht> eerst. En u weet zelf dat dat, dat, dat niet altijd zo dat is. Dat werkt of, niet altijd. Nee. nee, dat werkt niet altijd. En nu is die rol van die, van die hele rijke mensen... die, die de samenleving steunen is overgenomen door ons. Wij betalen met z'n allen, als het goed is mee aan de sociale belastingen. Wij betalen belasting en met dat geld wat heel Nederland bij elkaar brengt... kunnen we de mensen die het niet goed hebben... op een of andere manier ondersteunen. En hoe we dat geld besteden, dus met de WMO, met de participatiewet... met de jeugdzorg, dat is in wetten vastgelegd. Dat voert de gemeente uit. En de adviesraad kijkt of dat de uitvoering op lokaal niveau hier in Zandvoort... Mm -hmm. Het is dus niet voor elke gemeente hetzelfde. Zandvoort is niet hetzelfde als Haarlem. Er nee. zitten allemaal verschillen tussen. Dus dat, dat doen we allemaal een beetje anders. Ik zit uh, uh, eigenlijk een beetje te denken hoe, hoe dat in de praktijk gaat. Want uh, Zandvoort gaat iets uitvoeren, een, een wet uitvoeren. Ja. Daar maakt de, het college maakt er een plan voor. De ambtenaren. De ambtenaren, uh, ja. Oké, okay, ja. maar uiteindelijk ja. komt dat dus ja. door het college heen uh, als zijn plan. Ja. En dan komt het plan bij jullie? Nee. Het gaat zo. De, de, er komt een, een wet die, die, die vereist veranderingen in, in de uitvoering, in de toepassing. Bijvoorbeeld jeugdzorg was vroeger een landelijk iets. Ja, dus nu wordt die, die verantwoordelijkheid gemaakt. is naar de gemeente. Dus de gemeente moet dat aanpassen. Dan begint het ambtelijk apparaat op, op de vraag van de wethouder begint te kijken hoe die uitvoering kan zijn. En in dat proces, terwijl zij bezig zijn met schrijven, krijgt de adviesraad inzage in hoe die ontwikkeling is. Dan reageert de adviesraad voordat het stuk af is met adviezen richting de wethouder. Ja, het, eigenlijk zijn jullie al betrokken bij het opstellen van het stuk. Absoluut. En we zijn, en dan moet ik nog eens iets zeggen: wij zijn geen controleapparaat van het ambtelijk systeem. Nee, want je werkt mee. Ja, maar, maar nou, wij staan daar op een afstand van. Uh, wij, wij kunnen via de, de wethouder. Zeggen van, kan je hier naar kijken? Zou je dit aanpassen? Een voorbeeldje. Er komt een nieuwe regelgeving over, over ondersteuning. Daar wordt, ingesproken, wordt gesproken over inwoners van Zandvoort. Maar er zijn nog kleine gemeenten in onze omgeving. die ook eigenlijk tot de gemeente Zandvoort behoren. Bentveld. Bentveld. Dus kan je beter spreken over ingezetenen van Zandvoort? Dat zijn de details. Als je praat over. Mensen die uh, advies mogen geven aan iemand die, die hulp krijgt. Hè? Uh, dat betekent dat je, dat je van een deskundig iemand advies krijgt over... nou, ik zou als je gemeente dit aanbiedt, zou ik toch vragen of ze het zo kunnen doen. Zo iemand die, die helpt. Nou, Dat, dat zijn mensen die belangrijk zijn. En als je dan in een, in een, in een uitvoering opgeeft wat er allemaal, wie er allemaal mee mag praten... en je noemt zo iemand niet, dan zegt de adviesraad... Wethouder, ik zou zo iemand toch maar. Toch maar even noemen. Nou, en daar reageert dat. En wij krijgen daar uh, altijd reactie op. Die samenwerking met, uh, met de wethouders en, en het college is heel erg goed. Het is een nieuw college, hè? Uh, uh, heeft uh, die ja. verandering meegemaakt? Uh... Uh, nou, de, de, de verandering zit in de jeugdzorg. Hè. Dus een, uh, de portefeuilleverdeling is, is, is wat anders geworden. Ja, dus die is naar uh, uh, de, de wethouder van de VVD gegaan. Vroeger zat dat uh, gedeeltelijk bij Bluis, maar ook bij Van Haafden. Ja, dat is een verandering. Uh, bluis is uh, dezelfde, uh, dezelfde portefeuille gehouden. Dus daar werken we mee samen. En daar overleggen we regelmatig. Een voorbeeld is, voor mensen die een, een bepaald laag inkomen hebben... is er een zandvoortpas. Ja. Die zandvoortpas die, die is voor mensen die dat laag inkomen hebben erg makkelijk. Want de gemeente, de uitvoeringsinstanties weten dan al... dat gekeken is of je een laag inkomen hebt. Dat heb je dat betekent dat je automatisch in aanmerking komt voor allerlei voorzieningen. De adviesraad vindt, denkt dat er heel veel mensen in Zandvoort zijn... Die, die niet in de bijstand zitten, maar toch een heel erg laag inkomen hebben. En die mensen zou je ook graag die Zandvoortpas willen geven. Dat is een, en, een, beetje, een beetje het idee wat uh, mevrouw Koper hier net opperde... van ga naar de mensen toe. Ja, dat is dus een van de dingen... En hoe kom je dan achter, hoe kan je dan die drempel om zo'n pas aan te vragen... hoe kan je die dan verlagen? Hoe kan je dan duidelijk maken dat het niet de bedeling is? Dat het niet uit zieligheid is dat dat gegeven wordt... maar uit een sociaal gevoel. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om een fatsoenlijk leven te hebben... en dingen te kunnen. En dat er mensen zijn die veel meer kunnen dan een ander... ja, dat is altijd zo geweest. Maar je wil niet dat mensen dingen niet kunnen. Nou, dan is zo'n zand voor pas, want we, zijn nu, we hebben gekeken, bijvoorbeeld is de adviesraad is iemand naar Rotterdam gegaan. In Rotterdam is een pas die, die toegang geeft tot een heleboel dingen. En het verschil met de pas in Zandvoort is... dat dat eigenlijk buiten de gemeente georganiseerd is. Dat is een pas waarbij als je een heel laag inkomen hebt... tegen een heel klein bedrag, minder dan 5 euro, zo'n pas kan krijgen. Terwijl mensen met een gewoon inkomen die kopen voor 60 euro. Mm -hmm. En dan moet je wel dingen aanbieden die aantrekkelijk zijn. Nou, bijvoorbeeld in Rotterdam kunnen mensen met zo'n pas... tegen korting dingen kopen bij de HEMA. Dat is een voorbeeld. Dat, dat is een organisatie. Ja. Nu zijn wij bezig in samenspraak met het ambtelijk apparaat... en met de wethouder in Winspiegel-Veijs dat zit... om te zorgen dat je met die zandvoortpas meer dingen kan doen. Eigen, eigenlijk moet dan uh, op advies van jullie... de ambtenaar de boer op en naar winkels gaan... van joh, luister eens, we hebben dit en dat verzonnen... Uh, wil je daar mee meewerken? Wat we doen is, wij proberen daar naartoe te gaan nu. Daar zijn we net mee begonnen. Dus als iemand die hier zit, die is al een keertje benaderd. Uh, die, uh, die, die, die, die wordt gevraagd om dat mee te doen. En dan, als die bereidheid er is... dan gaan we met die bereidheid naar de wethouder en zeggen... deze mensen willen meedoen met je. Vind je dat we dit uitwerken? Nou, het eerste gesprek met Bluis is geweest. En, we hebben, en, en de ambtenaar die daarbij ja. betrokken is... En dat, dat gaan we uitwerken. Nee, we krijgen... dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is een, dat is... Zeker omdat... Uh, een aantal politieke partijen... ook merkt... dat er mensen zijn die het niet meer kunnen betalen... of straks helemaal niet meer kunnen betalen. Ja. En uh, alleen de schroom... bij mensen om zo'n pas aan te vragen... die moet je op, op een of andere manier nog weg zien te nemen. Ja, nou een, van de, een van, de, van de drempels... is dat het nu... de pas is nu een, een, een kartonnen kaartje. En dat moet je laten zien. Ja. En... Uh, we weten dat er een, een, bijvoorbeeld in Rotterdam, is die pas digitaal gemaakt. Die staat op je telefoon. Dat is net een soort creditcard. Dus dat, die kan je dan veel makkelijker gebruiken. Dan is die schroom om dat om pasje te laten, te laten zien. Ja, dat, ja, ja. Dat. En we moeten andere dingen aanbieden. Want mensen die geen geld hebben, die kan je met zo'n pasje wel aanbieden dat ze een yogacursus... 20 euro minder moeten betalen. Maar de resterende 40 euro hebben ze niet. Die hebben ze ook niet. Nee. Maar ja, wat u als voorbeeld noemt... de HEMA en andere gebruikswinkels... noem maar bakkers en aan dat soort dingen... dat is natuurlijk wel voor mensen met, met ja. minder inkomen interessant. Ja, dat is, dat is altijd een hele, hele, er loopt natuurlijk al lang een discussie of dat, of dat te realiseren is. Hè? Want wie, wie, wie, wie, wie, wie betaalt ja. de... De, de ondernemer dan dat geld wat hij niet krijgt. Hè? Hoe wordt dat gedaan? Nou, dat is in, in, daar is het goed om naar dat model in Rotterdam te kijken. In Dronten is eenzelfde soort iets aan de gang. Uh, iemand van de, van, van de adviesraad die heeft de familie in Dronten wonen. Die kent dat dus, die weet dat dus. Net zo goed als iemand uit de adviesraad familie heeft in Rotterdam... maar ook zelf in Rotterdam gewoond heeft en zo'n pas heeft gebruikt. Dat is de inbreng uit de omgeving. Waar we, waar we nu heel erg mee bezig zijn... en dat zal komende maandag in onze vergadering... die overigens openbaar zijn. Hè? Okay. Iedereen mag binnenkomen. Ja, ze staan ook in, het, uh, in de Zandse krant bij Soms, de gemeente. Ja, dat lukt niet altijd. En dat, uh, ja, dat zal van onze on onhandigheid zijn... Hè? dat we dat er niet in krijgen. Maar iedereen is welkom. En uh, uh, in, die, in, in die vergadering uh, komt uh, iemand die zich bezighoudt met jeugdzorg... Want we willen heel graag dat jonge mensen, dus onder de 23... betrokken raken bij het adviseren van het college. Als je over jeugdvoorzieningen praat... Moet je met de jeugd oor, praten. Moet je met de jeugd praten. En hoe, hoe kunnen we dat? Hoe kunnen we die mensen nou, naar ons toe halen? Uh, gezien de tijd nog even afsluitend. Uh, wanneer is de eerstvolgende vergadering? Want nu Komende het, maandag. Dat het openbaar is, is het misschien die interesse gewekt om, uh, om eens te gaan kijken. Uh, hoe laat is dat? Die is om half acht in de blauwe tram. S'avonds? S'avonds, half acht. Maandag, half acht. Het is altijd de tweede maandag van de maand. Behalve als we niet kunnen. Ja, oké. Okay. Um, hoeveel mensen zitten er inderdaad? Tien. En één voorzitter. Ja. En dat is misschien ook wel goed om nu te zeggen. Uh, de zittingsduur van een lid dat benoemd wordt is vier jaar. Maximaal? We, maximaal. We zijn in 2015 opgericht. Dat betekent dat we komend jaar de helft van onze adviesleden aftreden En dat we uitkijken naar alle mensen die belangstelling hebben. En die kunnen gewoon contact met ons opnemen via de website van de gemeente. Zandvoers. En anders gewoon maandag even naar de blauwe tram komen. Absoluut. Meneer van Marion, ontzettend bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat het voor veel mensen duidelijk is. En uh, de ontwikkelingen die jullie adviseren, die volgen we graag. Oké. Okay. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging.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 Zijn we, weer ben. Ja, we gaan weer uh, verder praten met uh, het Zandvoorts mannenkoor. En uh, dat gaat over het jubileumconcert. Hans Rubeling was 28 jaar ongeveer toen hij lid werd van het Zandvoorts mannenkoor. Klopt dat? Dat heb je snel uitgerekend. Dat zou best kunnen. Ja. Dat, dat zou best kunnen. 40 ja. ja. <laughs> jaar geleden. Ja, dat klopt. <laughs> Onder de bezielende leiding van Nico uh, van Putte, ja. ik, uh, ik, ik zie hem nog achter de piano zitten. Is het uh, mannenkoor ontstaan. Uh, ging hij daarmee de boer op of kwamen een, een, een, een aantal zandwoorders bij elkaar van we gaan een keer zingen? Nee, het is een beetje wel zijn verdiensten geweest. Uh, die jongens kwamen allemaal een beetje uit de horeca, zeg maar. Hè? En uh, ja die heb je een beetje geronseld. Uh, ook van de operettevereniging, uh, daar zaten er ook een paar van bij. Ja, die is ook en heer, het, uh, Ja, het ging een beetje als een olieflex, zeg maar. Het werd steeds groter, steeds groter. Hoe groot was jullie koor in het begin? Nou, toen we de eerste repetities waren met een man of 20, 25, denk ik. Ach. En uh, onze top was uh, eerst rond de 80. Maar het is danig naar beneden gegaan. Ja, in de, in de loop der jaren. Nee. In de loop der jaren. Nee, ik Langzaam. hoor ook dat het aardig vergrijst. En ik zie het voorbeeld uh, naast mij zitten. Zeker. Want vanuit de, kroeg, vanuit de kroeg gingen jullie naar de, de kaasboer. Uh, en uh, Peter Trom zit hier ook. Ook al lang lid van het koor. Goedemorgen. Inmiddels uh, vanaf 1991. Dus dat is uh, oh, broekie, 31 broekie. jaar. Broekie. Broekie. <laughs> 31, ja. Juist. Eh... Mm. Um, Hans is voorzitter. Peter, doe jij nog uh, secretariswerk? Ik doe promotie-acquisitie. Promotie? Ja. En uh, ik ben er. Nee, jaar... je, je bent flink de boer opgegaan, zie ik in het prachtige programma-blad. Uh, ja. ja. Wat uh, uitgegeven gaat worden. Zijn deze al verkrijgbaar ergens? Uh, nee, die zijn, die zijn nog vers. De, en het is nog nat. Gisteren binnengekomen. Dus die worden verdeeld tijdens het concert voor alle toeschouwers. En. Uh, Dankzij uh, de medewerking van een aantal uh, welwillende ondernemers... sinds jaar en dag eigenlijk al, die altijd... Ja, die foto die daar... Uh, de mensen kunnen dat niet zien, die is inderdaad van 30 jaar geleden. Ja, ik kijk naar ons, de foto van de zubeling in het boek. <laughs> ja, daar zit nog haar op, hè? Dat is nog ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar uh, het is een prachtig programmaboekje. En het wordt ook een fantastisch leuk concert... Uh, maar ja, de destijds doet zich ook voelen bij het Sandveldsmannekoor natuurlijk uh -huh. en uh, niet zozeer door corona. Uh, voor iedereen een hele verve vervelende periode, dus ook voor het mannenkoor. Heb je er echt, uh, Hans? Zijn jullie een tijdje gestopt tijdens de corona? Uh, nou, niet echt. We zijn we bij ons aan alle, alle maatregelen gehouden en we zijn gewoon uh, we hebben gewoon doorgerepeaterd, toch? toch ja, ja. Dat is geen probleem. Ja, je hebt natuurlijk een hele grote blauwe tram. Uh. Grote blauwe tram, afstand houden. Ja, dat ging allemaal prima. En, en, en eigenlijk was iedereen gevaccineerd. Mm -hmm. dus, uh. Peter, um, promotie uh, van het mannenkoor, moet dat nog? Nou, ik, heb het, uh, uh, ik ben daarmee begonnen. Uh, ik mocht alleen lid worden als ik in het bestuur zou komen... Nou, nou, Dan dat, dat, dat nou dat, kan ik me wat bij yes. voorstellen. <laughs> Hans zegt van, uh, uh, nou zingen kan je wel, dus dat komt wel goed. Maar daar blijft het niet bij, want we zoeken nog iemand voor promotie-acquisitie. Dus bij deze ben je aangenomen. En, en je deed ja. toch al niks? Dus. Nee, daarom <laughs> Dat heb ik jaren met heel veel plezier gedaan. We hebben in de jaren uh, 90 tot 2010, eigenlijk in die 20 jaar, hebben we heel veel concertreizen gemaakt. Met tijd nog 40, 45 man. Ook met reizen waar de vrouwen mee gingen. We zijn bijvoorbeeld in 1998 maar liefst zeven dagen naar Barcelona geweest. Zijn dat die hotels waar jullie nou eigenlijk niet meer... Um... Dat zijn die hotels waar we nog steeds, Ben, geloof ik <laughs> of niet, aanbiedingen van krijgen. Ja. Ja. Nog om, steeds. om nog een keer te nou, komen nog, nog twintig jaar om nog een keer daar... Maar, uh, nog foto's zit, dat, zit dat nou nog in de pen dat je met zo'n hele club ergens naartoe gaat? Helaas niet meer. Vandaar jouw eerste vraag, heeft dat nog zin? Promotie, ja. acquisitie? eigenlijk niet meer. De gemiddelde leeftijd is iets boven de 70 op het ogenblik. Ja, en dat zijn toch mannen die inderdaad 25, 30, 40 jaar... zelfs al bij het koor zitten en die zeggen het is wel goed. Een dagje Zing, uit... Zingen, uh, zingen nu in de blauwe temp, dat vinden we prima. Een concertje. Maar we, we hoeven we niet meer ergens naartoe. Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ja. We krijgen dat helaas niet meer voor elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Maar uh, we denken met veel plezier terug aan uh, steden als Trier, als Praag, Brussel, naar Barcelona, Gent, Brussel, Gent. Noem het op, wij zijn er geweest, uh, Ben. Ja, maar het Barcelona. is wel jammer dat je dat daar niet meer doet. Nee. nee. En dat vind ik ook echt heel jammer. Dat maar vind het, ik dat echt is, een nadeel. het is wel een clubbeslissing dat je het niet meer doet. Ja, het uh, ligt bij de leden. Ik maak een programma, ik ga, maak daar een prijs voor en die knijp, knijp ik helemaal uit. Ik ga kijken naar de penningmeester van de Zandvoortse mannenkoor. Is er nog geld daarvan uit? Kunnen we nog wat extra missen? Dat voorstel gaat naar de leden toe en die moeten het uiteindelijk beslissen. En als de meerderheid zegt van, uh, kan niet, of ik heb geen zin, of ik ben te oud, of ik ben te moe, dan nou, gaat het niet doen. Door. Nee. Nou ja, een van de jongere leden is Hans, dus die, uh, die kan nog wel wat pushen, denk ik. <laughs> Hans is de, uh, uh, de ja. een naar de jongste. Nou ja, nou, dat zou niet verschil, denk ik. Romi en Eeriklep. Ja. Gijs Mol is ook nog. Gijs Mol, ja. ja dus er zijn allemaal gekeken. nog uh, geen 70 nee, nee, dat zijn hele jonge leden. He, ja, bij ja, ja, ja. Ons. Goed, um, 40 jaar uh, bestaan. Jullie zijn alle twee uh, heel lang uh, lid. Wat is het leukste wat je meegemaakt, had, Hans, in die 40 jaar? Ja, dat was toch wel uh, Barcelona. Dat ligt er bovenop, ja, hè? Ja, ja, Barcelona. En ben jij ook Ja, echt, echt. We waren daar in de gelukkige omstandigheid... dat wij uh, een tripje uh, hadden vanuit Barcelona naar Montserrat. Het klooster, wat daar boven in de bergen ligt. En uh, prachtig mooie dag, schitterend weer in oktober. Ik zal het nooit vergeten. Wij komen daar die kerk binnen om een paar liedjes te mogen zingen. De koster komt naar ons toe en hij zegt... er is een heilige mis geweest. En wij hebben daar een uitvoering van een lied... of acht, negen, denk ik wel... Voor een kerk met 1500, 2000 toeschouwers. Nou, als nachtegalen. Als aardsengelen werd er gezongen. Echt. Die ga, ga, ga ik geen commentaar geven. Allemaal bibberend en dergelijke. Ja. Zenuwachtig was, was. Dat was. Nee, we we ook, Maar ook we, dat we bij het gemeentehuis zongen in Barcelona. Ja. En ja. bij een bejaardenhuis. Dan zongen we dan het Catalaanse volkslied. Het bon Cop de Vals. die dat, dat tot dat, tranen toe bewogen. Dat slaat wel in, inderdaad. Ja. ja. Ja. ja. Hey, uh, terug naar het concert. Ik zie allemaal hele moeilijke namen, maar ik mis de menukaart, de spijskaart. De spijskaart. En ik mis ook Nieuwe Haring. <laughs> ja, de, nieuwe, de tijd van de Nieuwe Haring is weer voorbij. <laughs> en uh, en uh, de spijskaart, ja, we moesten een keus maken. En we, zijn, we hebben eigenlijk een uh, zo groot repertoire in, al de, in de loop der jaren. Dus, uh, het, is, veel... het is ook eigenlijk niet meer, uh, of ongetwijfeld maken jullie heel veel lol. Maar als ik uh, het programma zie... Hè, uh, uh, Schöneberg, Herbert, Mozart, Sherwin... dat zijn toch allemaal serieuze zaken? Ja, maar we zingen ook heel veel Engelstalig. zingen we tegenwoordig. En dit is een compilatie van de afgelopen vier jaar. Wat wij gedaan hebben met het 40-jaar uh, uh, jubileum. Als bestuur hebben wij gezegd... nou, oké, okay, we gaan van de afgelopen 40 jaar... die hakken we in periodes van 10 jaar per tien jaar gaan we daar een aantal liederen uitzoeken... waarvan wij vinden dat die bij het concert horen. Dus dit, uh, wat je nu ziet, is een compilatie van de liederen... die wij eigenlijk de afgelopen veertig jaar gezongen hebben. En dan verdeeld in vakjes van tien jaar. En uh, daar is een jubileumconcert voor. Je laat zien en, wat we in de afgelopen veertig ja, ja. jaar gezongen <kwijnt> hebben. De toekomst van het Zandvoortsmannenkoor is een andere als wat wij uh, more, uh, volgende week zondag ten gehore brengen. Want wij zijn nu bezig samen met de muziekcommissie en de dirigent... een hele democratische vereniging, dat Zandvoortsmanakkoor. Ja, echt. Zijn wij bezig om nieuw repertoire te zoeken... wat een stuk uh, uh, lichter en uh, uh, leuker zal zijn... dan uh, dat we de afgelopen 40 jaar hebben gedaan. Niet te zeggen dat kerkelijke muziek niet mooi is... Want er zitten echt prachtige liederen bij. En we zijn, uh, dat mag ook even vermeld worden, ontzettend blij met onze dirigent Kees Brugman. Er zat ook een leuk stukje in over hem. Ja, en hij neemt iedere dinsdagavond de zweep mee. Begint eerst te slaan. <lacht> Allemaal netjes op een rijtje. <lacht> Allemaal netjes op een rijtje. Koppen dicht. En, en lukt dat na de pauze ook? Dat gaat na de pauze ook. Dat gaat na de pauze. Ook. Er wordt niet zoveel meer genuttigd, Ben. Uh, Nee, jullie zitten nog steeds in de blauwe tram, hè? En ja. uh, naar verluid gaat binnenkort de, uh, de, de, de bar weer open. Nou, de bar is nog steeds open, maar uh, we doen en, we het we zelf. Doe je het zelf? We doen ja. we het zelf, ja. Dus ja. we voorzien iedereen van uh, drank en spijzen. Nee, ik dacht dat hij helemaal dicht was, maar uh, als je nee, het zelf nee. mag doen, dan... Uh... Nee, een nee, nou, ja. nou, sterk gereduceerde prijs overigens. Want, uh, straks gaan ze natuurlijk weer de volle met betalen. Als, uh... Nou ja, uh, Marcia Bussen gaat uh, ja. daar uh, de, de, de bar overnemen bedrijfje overnemen. Dus die zal er dan wel zelf aanwezig zijn. Jawel. Maar ja, nu gaat het ook nog prima. We doen het nog twee weken zelf. Uh, aanstaande dinsdag en... de 22 e De 22 e is de laatste dinsdag dat we nog zelf doen. Ja. En daar neemt Marcel het over. Dat zijn de afspraken die we met Marcel gemaakt mm -hmm. hebben. We hebben na het concert een nazit... in het lokaal, zoals het genoemd wordt... En, uh, die naast zit is voor iedereen die in het concert komt? Die naast zit is voor iedereen die op het concert komt, maar er staat wel een portier. Oké. Okay. Want we nee, moeten nee, Ik kan zorgen me voorstellen, dat uh, uh, nou, niet jubileum. de hele kerk zal uh, na, de nazit komen. Het Zijn Lieve donateurs. Het is een jubileumconcert, en je hebt inderdaad een uh, ja. Ik weet niet of jij hebt de lijst staat. Nee, weet ik ook eigenlijk niet. Moeten we nog even nakijken? Nou, ja, Ik zit bij meneer Tromp toch al slecht. Want de loten die ik bij de Sinterklaas inlever, die worden ook. Uh, die, die, die verdwijnen ook altijd. Dus ik weet niet wie dat zegt. Hij gaat ze tegenwoordig bij Bruna inleveren, maar dat helpt ook niet. <laughs> dat helpt ook niet. Nou, ik, ik, ik zie ook een aantal uh, sponsors: Tromp, de Semimin. Uh, ben jij de boer op geweest? Ik ben de boer op geweest. En dat is best wel een helvel job. Want je hebt te maken met... Ik heb het programma boekje meegenomen van het 35 jarig jubileum. Nu vijf jaar geleden. Langs geweest. Zou jij een advertentie willen zetten in het programma boekje? Ja, maar ik heb wel een ander logo. Oké. Okay. Ja, maar oh ja. ik wil niet meer een halve, maar ik wil een kwart pagina. Oké. Okay. Ja, maar ik ben niet. de openingstijden kloppen niet meer. Want ik ben maandagochtend dicht. Nou, om dat allemaal te regelen... En om de indeling goed te maken. Je begint al, maken we een programmaboekje van 12 pagina's of van 16 pagina's. 14 kan niet, 10 kan ook niet. Dus dan moet je ruimte houden voor het programma, voor de cv's van de desbetreffende deelnemers. Dus uh, onder de bezielende leiding van een neef van Hans, <coughs> Michiel. Ja, Michiel. Oh, ik dacht die andere Rubeling die ook bij de drukker werkt. Dat is René. Daar komt inderdaad ook het drukwerk vandaan. Daar komt het drukwerk vandaan. Maar uh, die nou, je moet het altijd opmaken. Ja, je moet het opmaken. En die verzorgde opmaken. Maar uh, ook het vermelde waard is dat het concert... Uh, mede mogelijk werd gemaakt door uh, drie stichtingen. De stichting Schumacher. De stichting Onderlinge Hulpbetoon. En de gemeente Zandvoort. Uh. Het, is, het is geen stichting. de gemeente. Nee, de gemeente. Maar, nee ja. maar toch hebben wij... Uh, dat soort uh, uh, clubs, verenigingen, stichtingen... hard nodig... om een klein beetje uit de kosten te komen. Kijk, en dan gaat Kerkhuren voor zaterdag de generale repetitie en zondag uh, de uitvoering. een emergo-quintet, hoornblazers uit horen komen. een Mirjam Betjes, de sopraan. Dat zijn, diriger, dat zijn betaalde krachten. Dat, ja. Die moeten allemaal uh, betaald worden. En uh, daar ga je eerst mee onderhandelen, natuurlijk. En onze dirigent Kees Brugman komt uit Alkmaar. Die heeft zowel met Emergo als met die Mirjam Betjes heel veel zaken gedaan al de afgelopen jaren. Dus die zegt, laat mij dat maar doen. Dat kan ik wel. Dus daar is een hele uh, schappelijke prijs eigenlijk uitgekomen. Maar ja, het moet wel allemaal betaald worden. Ja, nou daar heb je dus een aantal sponsoren en uh, inderdaad ja. stichtingen die uh, op, voor jullie goed zijn om, om te financieren. Want het zal ongetwijfeld zijn. Ik vind het wel grappig, er zit ook een zandvoortel in het programma. De pianist? Ja, uh, Joep van de Winden. Hij is geen Zandvoorter. Hij is niet een echte Zandvoorter. woont wel op de Prinsessenweg in Zandvoort. Is al een jaar of kleine tien jaar. En. Uh, uh, komt hij weer, hij is geen echte Zandvoorter. Nee, hij is niet geboren. Ja, je bent een Zandvoorter als. <laughs> nou, ik, ik blijf ik voel, blijven mij, ik voel mij een echte Zandvoorter. Sorry? maar ja, Je mag je wel controle. voelen, maar dat ben je niet dus. Oh, dat ben ik dus niet. Ah, Oké. Okay. Ja, volgens Hans. Ja, nou, maakt je uit wat een ander zegt. Het gaat om wat je zelf voelt. Dat, nou, dat vind ik ook... Ja. Um, Als je maar ik... doet wat billig is en recht. Ja. <laughs> dat is het. Dat is het. Nou, Joep... Uh... Joep is pianist en Joep is bijna altijd heel trouw op dinsdagavond de begeleider. En uh, is druk bezig met uh, het instuderen nog van het programma. is bijna klaar. Hij doet ook de begeleiding van Mirjam Betjes, die een aantal liederen solo zingt. Maar Mirjam zingt ook een aantal liederen uh, samen met het mannenkoor. Dus nee, dat als, is wel uh, heel leuk. Als, als, uh, als pianist, en ik kijk even naar twee bladzijden vol met uh, zeer verschillende uh, muziekstukken... Ja. dan heb je daar nog wel enige tijd voor nodig, toch? Ja. ja, maar we zijn al een tijdje bezig met het, uh, met het programma. En het programma is eigenlijk al meer dan een jaar bekend. Dat betekent dus dat de begeleiding van de pianist... ook de tijd heeft gehad om een jaar lang in te studeren. Maar het is ontzettend divers. En ik zal je vertellen, voor de pianist zitten er hele lastige stukken bij. Het intro van het Gloria. Oh, nou, dat geef ik je te doen. Ik uh, zit een beetje te kijken in, uh, in jullie programma. Wat is uh, voor jou het, het mooiste lied, Hans? Oeh. Ja, dan heb je even ja, tijd. Uh, ik, ik, vind, ik vind hem ook wel we? we? Misschien <laughs> dat je het ene laatste lied het, het eerste ik, moet maken. Ik moet, ik moet even vluchten kan niet meer. Dat is, een mooi lied. dat is een mooi lied. Ook heel actueel vandaag de dag. Hè? Uh, ja, wat is het mooie lied? Het Gloria, dat is sowieso uh, heel mooi. Hè? Het, open, het openingsstuk. Ja, ja. ja. ja, het, is, ja het, is, het is allemaal leuk. Uh, het, uh, bring him home, uh, dream to dream. We hebben een heel vrolijk lied. En dat is... Uh, Sino Mo Ladies. Engelstalig. Even kijken. En dat klinkt echt vrolijk. Laatste nummer, uh... En dat is uh, ook... Uh, meerstemmig. En door elkaar heen. En uh, in principe... had de muziekcommissie samen met de dirigent... daar niet voor gekozen. Maar er kwam toch wat... Uh, uh, gerommel uit de, uit de leden van het koor. Die zeiden, waarom staat dat lied er niet bij? Maar heb, hebben zij ook... Uh, ...inbreng gehad in het, in het uh, concert? Uh, ja. ja, het zandvoorts bestaat uit een muziekcommissie met vier leden. En dan pakken we er eentje van de eerste tenoren... ...eentje van de tweede mm. tenoren, van de en van de baritons. Dat zijn vier jongens. Die gaan samen met de dirigent kijken hoe het concert in elkaar gaat zitten. Maar de leden mogen dus naar de, hun afgevaardigde van een muziekcommissie... ...een aantal liederen okay. te werden brengen. En dat is dus inderdaad heel democratisch gegaan. En uiteindelijk hebben we dus gezegd... de dirigent is degene die zegt van... nou, dat kunnen jullie wel of dat kunnen jullie niet. Dus de eindverantwoording ligt eigenlijk bij de dirigent... ten aanzien van de muziekkeuze. Oké, okay, nou, dan weten wij uh, voorlopig genoeg over het Zandvoorts mannenkoor, Het ontstaan ervan, de publiciteit... en uh, hoe het boekje tot stand gekomen is... en hoe het concert tot stand gekomen is. Dan uh, wensen wij jullie uh, heel veel plezier komende zondag. Zondag ja, 20 november. De, de volgende twintigste. Week, uh, om half drie. Dus om twee uur gaat de kerk open. Twee uur gaat de kerk open. Er zijn nog kaarten te koop bij Bruna, Balkenende en bij Kaashuis Tromp. Correct. Maar wees er snel bij, want uh, vol is vol. Hoeveel mensen mogen erin? 600. Min 300 dan waarschijnlijk. Nee, nee, nee. We kunnen rondom de 350 ja, ja, ja. Uh, mensen kwijt. Rondweer technisch moeten we daar natuurlijk een beetje op letten. Ja, zeker. Heren, dank voor uh, de komst. Graag en Graag uh, we zien elkaar volgende week uh, zondag. Dit was een antwoord van 12 november. De techniek en de jingles, en uh, ook de politieke vragen waren voor uh, Jelmer Koper. Hans Botman, die hier ook gezellig bij zit, die heeft de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u allen een prettig weekend. Tot volgende week.